En nou eens uit met dat kinderachtige doel. Help me liever een handje met die zware kringen. Waarom doe je nou niet mee? Met die nonsens van jullie. Kom oh nou. Het is heerlijk hoor, om je van tevoren even lekker op te warmen. Ben je goed oh. in vorm voor de repetitie dadelijk? Ah. ik kom het ook wel zonder, die flauwe cult. Als je niet mee wilt doen, dan moet je het zelf maar weten. Ja, ondertussen moet ik helemaal in mijn eentje dat die koren opbouwen. Nou, dat jouw oefening hè. Leuk hoor. Een cultureel centrum.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 Voor jou zijn alle vrouwen trutten, hè? Ja. Ja, weet je wat jij moet doen? Je moest eens een lief vriendje zoeken. Hè? Ach, dat jullie ook allemaal met je toneelstuk. Frans! Frans! niet doen, joh. Je laat ze trappen voor die brandladder. Mama, die hele brandladder af in die kou? Rotgiet? Dan. Kom dan toch eens kijken. Peter, Harry, kom eens. Wis van. En wie? D er is iets verschrikkelijks gebeurd. Kom nou. Achter het net gevist. Een hoorspel in vier delen naar de gelijknamige politieroman van Jackie Lawrence Koop, in de bewerking van Tom van Beek. Regie, Hero Muller. Deel 1. Gezellig, hè? Och. Uh... Zeg, zullen we aardbeien meenemen naar het hotel? Ja, ja doe maar als je dat wil. ben je gezellig vandaag? Uh, monsieur, u moet de fraise, s'il vous plaît. Non, non. Non, ça? Oui. Je oh, ja, toch geloof ik alweer genoeg van. Wacht, om je de waarheid te zeggen. Eh. Lugano in het voorjaar. We hebben er al zo vaak over gepraat. En nou, we er eindelijk zijn. Ah, merci, monsieur. Et deux francs, voilà. Au revoir. realiseer je je dat het voor het eerst sinds we de jongens hebben... dat we ooit samen eens met z'n tweeën even weg zijn, zo in de lente? Of jij ze niet mist? Of jij je niet iedere dag zorgen maakt? Oh, oh, meneer, dat is niet hetzelfde. Ze missen. Ja, een beetje wel. Maar zorgen maken? Hm, als jongens van zestien en zeventien nog niet op zichzelf kunnen passen. Nee, dan eh, maak ik me meer zorgen over jou. En waarom? Dan mankeert me toch niks? Hm. Nee, vader, je mag van geluk spreken. Maar je zal toch niet ontkennen dat het goed raak was vorig jaar, hè? Ach, zo erg was het nou ook weer niet. En het kan weer gebeuren. Thea, op alsjeblieft. Ik begrijp nog steeds niet waarom je je niet hebt laten afkeuren. Daar hebben we het nou vaak genoeg over gehad, dacht ik. Omdat ik van mijn werk hou, daarom niet. Hm. Omdat je ervan houdt ze nu en al een kogel door je knar te krijgen. Oh, oh, die vrouwen. Omdat ik hou van afwisseling, omdat ik hou van alles wat menselijk is... Hm. Niets menselijks is hem vreemd. En als jij het er niet mee eens bent, dan ben jij niet geschikt voor mijn vak... Oh, goed, goed, goed, goed. Ik hou mijn mond wel. Zeg, zullen we even gaan zitten? Het uitzicht is zo mooi. Als jij het leuk vindt om bij nacht en ontij achter dieven en moordenaars aan te zitten... Oh, nou, ik werk ook wel eens overdag. Dan ga je je goddelijke gang mee, hoor. Talent heb je in ieder geval. Dat is tenminste iets. Zo mag ik het horen. Ach, je bent toch een moordgriet, Thea. Een mooi compliment voor een inspecteur van de moordbrigade. <laughs> ja, we kunnen beter terug naar het hotel. Daar komt een mooi onweer opzetten. Ja, meneer ziet de wel weer hangen. Nou, niet dan, moet je eens even kijken. Kom maar gauw mee. Erik, niet zo volle. Zie je nou wel? Ik, ik heb het toch gezegd? Oh, ik ben toch een beetje. Wat ik dan? Oh, oh, kijk, mijn haar rust. Oh, nou, Naar binnen, daar is het droog, hoop ik. Ja, let op. Wat is je. verlopen hier? Huh? Oh. Dat is niet alleen. Oh. Oh. Oh. Nou, eerst naar de kamer. Me opknappen. Ja. Een klees, s'il vous Ah, monsieur Jaguar, téléphone pour vous, drons ah, de pellet. Ah, merci. Wat is er? Een telefoon zegt die je komt zo. Telefoon? Er zal toch niks zijn met de jongens? Wel nee, wacht maar even. Hallo? Hallo? Hallo, Eric, ben jij het? Ah, de grief. Wat ik was net blij zeven veertien dagen van je af te zijn. Ik had mijn adres ook niet achter moeten laten merken. Ah, de recherche komt toch overal achter, jongen. Ja. Zeg, hoe staan de zaken bij jullie? Hoe is het weer daar in Lugano? Bel je mij daarvoor op? Nee, dat niet, maar ik wil het wel even weten. Fantastisch, hoor. En bij jullie? April weer. Eén moment zon, ander moment buien. Zeg, we zitten met een moord. Nou, dat is niet zo bijzonder, hoor. Voor de moordbrigade. Wie is het? Die vrouw uit dat sigaardenzaakje op de hoek van de Kruisstraat en de Loskade. Hannie Blijleven. Ze is van achteren met de 765 neergeschoten. Avalta, zegt Max. Hallo, hallo, ben je er nog? Ja, zeker. Ja, ik, ik had je ook niet moeten bellen, zeg. Je had wat een vakantie gehad. <laughs> je hoeft me heus niet te ontzien, hoor. Ja, dat, maar, ja, maar ik dacht na verleden jaar en ja. Wanneer zo. Wanneer is het gebeurd? Uh, moet zaterdagavond tegen half elf zijn geweest. Het sexy rapport is nog niet binnen. Het is uh, gisteravond pas ontdekt. Oh, het is vandaag toch maandag, hè? Wat je zegt. Oh, ik kom morgen terug. Oh, fantastisch. Tot ziens dan. En? Wat en? Nou, je laat me hier vijf minuten staan wachten in mijn kletsnatte jurk... en nou wil je me niet eens vertellen wat er aan de hand is. Alles in orde met de kinderen? Het was de griep maar. Oh, gelukkig. Er is iemand vermoord. Oh. We gaan zeker naar huis, hè? Zie je wel dat je me best begrijpt? Je bent de beste vrouw die een politieman zich kan wensen. Weet je dat je er prachtig uitziet, die natte jurk? Daar, daar is-ie. Ach, wat aardig van ze om je op te komen halen. Nou, het is hem anders wel geraken. Dag, Dag Jager. Ik zeg net tegen mijn man... Zo, de griep. Als je me nodig hebt, weet je me wel te vinden, hè? Hallo, Erik. Nou, nou, jullie zien er bruin uit, zeg allebei. Ja, ja een bruin leven, zeg, hè? Ja, ja, en ja, wij maar werken. Zeg, herstel zit buiten in de wagen. <laughs> werken noemt hij dat. Daarvoor heb je mij of ik nodig. Ja, en mij die koffer maar. Nee, nee, ik ben geen invalide. Hey, wat zijn jullie gezellig bezig. Nee, nee, nee, nee, die deur. Hij staat daar. Daar mag je niet parkeren. Ieder beroep brengt zijn voordelen mee. Dat je wel. En dan eh, is het zo dat je vanaf een bepaald punt precies in de winkel kan kijken. En dat heeft hij ook gedaan. Ze lag tussen de toonbank en de winkeldeur. En die melding kwam binnen om eh, kwart voor negen. En toen, uh, ja, vindt u het niet vervelend, mevrouw, als wij gelijk de zaak induiken? Het is dus jullie werk. Nee, nee, ga door de griep. Ja, nou, toen ik er acht minuten later aankwam, stond dat zwart van de mensen. Of ze te ruiken, hè, als ergens een er lijk ligt. Ja, rij jij nou maar, Ben. Zeg, hoe heet die student? Die je ontdekt heeft. Ehm, uh, Frans Valster. Zijn ouders waren bevriend met de slachtoffer. Ze wonen even verderop in de straat. Ze hebben die post in de winkel, daar ja. wonen ze achter. Heeft die student een alibi voor zaterdagavond? Nou, Frans heeft bij een vriendinnetje zitten Britje bij die mensen van de kapperszaak schuin tegenover de sigarenwinkel. Ze verschaffen elkaar natuurlijk een alibi. Voor wat het waard is, natuurlijk. Was er iemand bij hem toen hij het lijk ontdekte? Niet op dat moment, maar eh, Hij heeft gelijk de vrienden geroepen. Wie waren dat? Ja, wie waren dat? Dus heb ik, even, ik, ik heb het opgeschreven op het muur. Lisa Molenkamp, Emmy Jansen, Harry Hogedoren en Peter Torre. Begraaf, even. Nou, nou, nou, nou, je hebt de koppels en ijzeren pot, hè, Ben? Nou, nou. Kenden ze het slachtoffer? Wie was het slachtoffer eigenlijk? Een oudere vrouw. Blijleven leven heette ze. Hannie, blij leven. Ze had die sigarenzak op de Kruisstraat. Wat? Weet jij wie dat is? Oh. Ja, ik, ik, ik ben wel eens in die winkel geweest, ja. Er moet licht in de winkel gebrand hebben. Anders had hij jij niet kunnen zien liggen. Dat klopt. Een Theeltbuis boven de toonbank en uh, verder een paar lichtreclames. In de achterkamer, daar brandt een schemerlamp. De televisie? Die stond aan. Tussen de voordeur en de toonbank. Dan moet ze bij de televisie weggelopen zijn om naar de winkel te gaan. Tot hoe laat is dan zaterdagavond uitgezonden? Uh, tien over elf. Tenminste, op het eerste net. Uh, ja, één stond aan. Ja, ja. Dus moet het voor die tijd gebeurd zijn? Dat klopt met het sectierapport. Eerder die avond is er nog een buurvrouw bij de geweest. Uh, mevrouw Valster, de moeder van de jongen die het lijk heeft ontdekt. Ja, dat was eventjes na zevenen. Uh. Ze zat toen net aan tafel. Ja. Yeah. En daaruit konden ze het lab ook opmaken dat het tegen half elf gebeurd moet zijn. Nou, we zijn er. Gelukkig. Blij toe. Eh, blij dat ik weer in mijn eigen bed lig. Och, ja. Vakantie is heerlijk, maar... Mm, ...moet niet te lang duren. Ik geloof dat jij net zo graag naar huis wou als ik. <laughs> ik wou het voor jou niet zeggen. <laughs> Gekke meid. Ah. Mm. Ah. Ach, weet je... Eigenlijk egoïstisch van me, maar... Wat? Ik ben zo blij om weer bij de jongens te zijn. Te zien dat alles goed is met ze. Dat ik bijna vergeet dat er iets heel ergs is met iemand anders. Dat is maar goed ook. Ja, dat is vanmiddag aardig te kwaad, geloof ik. Hm, ik heb haar gekend, die vrouw. Dat zei je, ja. Heb je haar goed gekend? Hoog, ik haal er wel een sigaretten. Mijn kapster woont vlak tegenover de Maison Thérèse. Weet je eigenlijk iets bijzonders over haar? Nee, dat niet. Ik uh, ken haar van gezicht. Het was, uh, nou, het was nogal stuurs, geloof ik. Waarom denk je dat? Ik heb er eigenlijk nooit zien lachen. Ze mopperden altijd. <laughs> ik herinner me zelfs dat ze tegen een klant zei dat hij niet zoveel moest roken. <laughs> leuke manier om met mensen om te gaan. Ach, teleurstelling, verdriet... Wie zal zeggen waarom mensen zo zuur worden? Daar komen we wel achter. Het is vreemd achteraf zo'n leven reconstrueren. Hm? Of je iemand weer tot leven wekt. Hm? Als je dat nou maar eens aan ons overliet. Hm? Waarom zou iemand zo'n vrouw oh, nou. ja. Als ik het weet, zal ik het je vertellen. En nou, slapen, want ik moet morgen fietsen. Ach ja. Hm rusten. grote spullen. Alsjeblieft. Dit zijn ze. Meer heb ik er niet. Het gat een damme, wat een gruwelijke rotfoto's. Ziet. Ja, ik zal er ook wel nooit aan wennen, denk ik. Ik vraag me af hoe Parker dat keer op keer voor elkaar krijgt. Moet je nou toch eens kijken, zeg. Ja, Parker heeft eeld op zijn ziel, denk ik, hè? Voor hem zijn alle foto's vakantiekiekjes. Dat is zijn manieren om het hoofd boven water te houden. Je wordt er wel met je neus bovenop gedrukt op deze manier. Ja. Zeg, wat is dat toch voor lawaai in buiten? Kom in de dag. Ook baden voor de burgemeester. Oh ja, natuurlijk. <laughs> Jouw Colender loopt nog niet helemaal gelijk, hè, na de vakantie, hè? Ja. Morgen, jagen. En morgen. Goedemorgen. Ze zingen voor je buiten, weet je, <laughs> Ja, dank je. Heb je de rapporten? Heb je de haast mee? Nee, hoor. Alleen nou nieuwsgierig, wie dat mensen om zeep geholpen heeft. Nee, hij heeft de foto's gezien. Oh ja, ja, ja. Geen opwekkend gezicht, helpt vroeger mocht. Nee, hoor. Nee. Ja, het taakje stinkt een beetje, jongens. En daar heb ik een hele fijne neus voor, dat Hier, weet je. Alsjeblieft. de balastiek. Ja. Wat zeggen ze van het pistool? Uh, 7,65. De kogel is van voren vervormd, maar er is nog genoeg van over om het wapen te identificeren. Ah, ja, als het ooit gevonden wordt. Bij bovenste halswervel naar binnen gedrongen, door onderkaak het lichaam verlaten. Tja, van de onderkant van haar gezicht was niet veel meer over op die foto's te zien. Ja, de kogel is teruggevonden in een pakje check, achter de toonbank. Geen schroeiranden om de wond. Afgevuurd van meer dan 30 centimeter. En het sectierapport? Nou, wat ik al zei, het moet rond half elf gebeurd zijn. Goed. Hoe is de dader binnengekomen? Waarschijnlijk door de winkel. Hij kan aangebeld hebben en zij is de deur voor hem gaan open doen. Ja, het slot was tenminste op geen enkele manier geforceerd. Geen lopen gebruikt, geen valse sleutel, niks. Ah, je kan daar om die tijd ook niet aan de deuren gaan staan prutsen. Dat is veel te druk. Nee, nou, misschien nee. heeft ze gedacht dat het een kennis was of zo. Of, of, of later kwam, ja. Ze schenen wat sluitingstijd betreft nogal uh, vrijgebocht idee op na te houden. Wie wat nodig had, belde. En dat deed ze open, zolang ze mensen erop was. Ah, ja. Best mogelijk dat dat er ongeluk geworden is. Eh, zaterdagavond... Misschien had ze de winkel nog wel open. Nee, dat denk ik niet. Dan zou ze achter de toonbank gevonden zijn en niet ervoor. Ja. Laten we ervan uitgaan dat ze de deur is gaan openmaken toen er gebeld werd. Nou, ze heeft die vent binnengelaten. Oh. En toen ze terugliep naar de toonbank, heeft hij er neergeschoten. Nou, misschien is wel een vrouw geweest. In elk geval iemand die wist dat je na sluitingstijd nog bij de kon aanbellen. Nou, dat wisten alle klanten. En er zijn er honderden. Niet alleen de klanten. Ze had die avond nog bezoek gehad, zei ze? Ja. Mevrouw Vaster woonde aan de overkant. Heeft ze niet gezegd dat ze iemand verwachten? Nee. En weet je zeker dat er niets weg is? Of nou, ziet er niet naar nou uit? Geld waarschijnlijk niet. Bij de bank zeggen ze dat ze s' maandags toch was altijd een kleine duizend gulden kwam brengen. In het zwaar stond een kistje met geld. Open en bloot, zomaar. 899 gulden zat erin. En er is verder niets in het huis over opgehaald. Hmm, dat dacht ik al. Nou, waarom? Uh, kan toch ook een roofmoeder maar geweest zijn die geschrokken is en erdoor er is gegaan zonder buit? Huh? Moet wel een geweldige knal hebben gegeven, dat zware wapen. Misschien dat hij een temper. Nee, nee, jongens. Nee. Wat zou jij doen als jij een roofmoordenaar was? Tja, ik. Uh, het... Je zou waarschijnlijk niet zaterdagavond op pad gaan met een zwaar kaliber pistool in een straat vol broodjeswinkels en discobars waar het leven tegen half elf pas begint. Nee, nou, en ik zou mijn slachtoffer nee. zeker niet vlak achter de voordeur schieten. Precies. Nee. Volgens mij is Roof niet het motief geweest. De dader is gekomen met de bedoeling om die vrouw te doden. Niks meer en niks minder. Daar heeft hij dan verdomd zijn geluk bij gehad. Hm? Ik mag hieruit opmaken dat jullie niemand gevonden hebben die hem gezien heeft. Toen raad je het. Aanbellen. Wachten tot je wordt opengedaan. Met een enorme knal iemands kop in tweeën schieten. Hm. Weer rustig de straat oplopen en de deur achter je dicht doen. Nou... En dat alles, zonder dat zeg, iemand heeft gelukt. Nee, maar wacht ja, nee, nou eens even. Hij kan ook door de achterdeur zijn weggegaan. Dat is een soort binnenplaatsje dat wordt afgesloten door een schutting. En halverwege die schutting, aan de tuin kan ze mm -hmm. maar zeggen, halverwege die schutting zit een roestige spijker. En aan die roestige spijker hebben ze een stukje stof gevonden. Niet meer dan een paar draadjes, maar toch... Nou, iemand een... kan over de schutting geklommen zijn, bedoel je? Ja, ja. Er waren ook nog ruppersporen van gymschoenen tegen die planken. Nou, verder geen vingerafdrukken waar we iets aan hebben. Eh, voetsporen in de winkel? Nou, die jonge lui die, die daar ontdekt hebben, die hebben daar aardig rondgestampt, hoor. Daar is geen wijsbaar te worden. Oh, dus ook daar hebben we geen houvast aan. En die stof, is daar iets over bekend? Ja. Zwarte wol, schering en inslag mooi regelmatig, prima stofje, gloednieuw. Waar zou die van kunnen zijn? Uh, van een goede pantalon of misschien een jasje, hoewel, dat laatste lijkt me onwaarschijnlijk. Waarom? Ben jij vroeger nooit over een schutting geklommen? Nou, dat is waar, maar... Meestal moet de broek het ontgelden. Ja. Confectie? Waarom niet? Dure confectie genoeg tegenwoordig. Kan die stof er al niet veel eerder gezeten hebben? Ik bedoel, voor de moord? Absoluut niet. Kijk, zaterdagavond voor tien heeft het hard geregend. He? En de wind stond op die schutting. Daarna is het droog gebleven tot wij er aan te pas kwamen. En die stof is nooit nat geweest. Nou, als je nog meer wilt weten, je vraagt het maar hoor. Dank je. Heb je het rapport van het lab? Kan elk moment binnenkomen. Tje. Als het de moordenaar geweest is die zo haastig over de schutting is geklommen... dan zou dat betekenen dat hij de situatie daar kende. Dus toch een bekende, wou je zeggen. We moeten de achtergronden van die dame maar eens nagaan. Je ruikt gauw genoeg waar het stinkt. Maar toch wil het bij mij niet in dat het voorbedachte raden is geweest. Nee, op zo'n plaats en op zo'n tijd... Kijk, niemand loopt zonder voorbedachte raden met een 765 rond. Wat gek eigenlijk dat het lijk pas zondag ontdekt is. Maar waarom gek? Het lichaam was vanaf de straat niet te zien... En zondag is er blijkbaar niemand om sigaretten geweest. En welke ongetrouwde vrouw krijgt zondags bezoek? Dat nou, ja. kun jij weten, hè? Tja, ja. Ja. dat is de keerzijde ja, van de medaille ja. van het vrijgezellig bestaan. Hè. Maar die andere kant is mooi, jongens, kan ik je maar zeggen? Ja, spaar ja, me je ja. lofzang, alsjeblieft, oh, nee. zeg. Koon, alsjeblieft. Nee. Ik heb jou tenminste nog nooit een lof voor ja. het huwelijk horen zingen. Nou, vraag het maar de nee. jaren. Die We hebben wel oh, oh. wat anders te doen, hè? Zeg, Herstal, zie jij wat over die stof te weten te komen? Misschien hebben we geluk. Ja. En ik wil eens even ter plekke en een kijkje gaan nemen. Ga je medegriep? Griep? Wat ik, ik zou liever het, het parkje gaan maar naartoe trekken en een feestdans op mijn gezicht. Dat is toch een dag op het perk. Echt wat een drukte zeg. Hadden we de hoofdstraat maar genomen. Nou, oh, dacht je dat het daar beter was. Gek hè. Zo loop je op de markt in Lugano, zo loop je op de markt hier. zal er wel een beetje beter weer gaan geweest zijn hè. Dit zie je nog verrekte kant. Meneer! Meneer! Jullie wat van me kopen? Ik ga van de grond halen. Wat heb je allemaal te koop, jongeman? Nou, uh, stripboekjes, meneer. En spelkaarten. Maar ze zijn niet helemaal compleet. Oh, nou is goed dat je dat erbij zegt. Kijk eens dan. Daan Durf. Heb jij die gelezen? Ja, maar ik vond er niks aan. Ze zei van mijn moeder. Ja, dat zal dat. De volgens moet je ja, eens kijken. Dat is Daan Durf, weet je nog. Oh, oh. <laughs> jeugdsentiment. Die wordt oud, ja, hè? <laughs> ja, geef maar. Uh, die en die. Hoeveel is dat? Kijk, stuk, stuk, meneer. Maar ik geef er drie van, gul. Oh, nou, geef mij er dan maar twee van een kwartje. Alsjeblieft, meneer? Domme, die etterstralen zijn weer aan de gang geweest. Oh, oh. Weer ruzie met de pers. Kom maar, luister, luister, luister, dan even hier. Hier, hier. Zal onze moordbrigade opnieuw de hulp van het regionaal die moeten inroepen zoals vorig jaar bij de moord op de winkel die is de karoest? Het is alsof we weer niet genoeg verteld hebben naar mijn zin. Hebben je zelf te woord gestaan? En wat dan nog? Ik hoef ze dan zeggen niet alles aan de, aan de neus te hangen. Ach, je zal wel weer iets fouts gezegd hebben. Wel ja, wel ja, wel ja. Anders schrijven ze toch niet van die rottingen. De karoest, toen komen ze erop? Iedereen wist dat ze de vriend had, half Nederland. En als ze dan uitgerekend bij ons wordt gemoord, mogen we er alsjeblieft het regionaal bijstandsteam bij halen. Als je dat nou voor jezelf weet. Maar ondertussen staat dat er toch maar, hè? Als iedereen dat nou weet, zoals je zegt. Loop dan niet in rijden als ja. een acteur die een slechte recensie gekregen heeft. Test ja, lol. Best hebben we erin krijgen. Hier, dit, dit is het, hè? Ja. ja, ja, ja. En niemand met handel in de buurt. Ze mijden, deze plek is de best. Kijkers genoeg anders. Terwijl er toch niks te zien is. Laten we maar eens binnen gaan kijken. Kijk maar eens rond. Het is uh, hier en daar wat meegenomen door de jongens van dat lab. Tje. Ze hebben aardig huis gehouden. Ze. Alles overhoop gehaald. Ja, ja. Maar nou, kijk maar eens in de kamer. Maar schrik niet. Tjongen, jongen. Een tornado. Huh? Het lijkt wel of er een wervelwind doorheen gegaan is. Ja. Zag er zo netjes uit toen we kwamen. Het moet een praktische tante zijn geweest. Want ze had al zaakjes goed op worden. Tja. Hoeveel smaak had ze niet, hè? Niks past bij elkaar. Mm -hmm. Moet je dat zien. Die twee kabinetten. Dat dressoir. zwaar. Dat rode pluie op tafel. ja. Ja, weet je, maar.. Het is toch een sfeer. He? Hier op dit tafeltje. Hier zo. Stond de koffiekop. Nog haar gebruikt. Het is meegenomen. En er lag een walletje erop naast. Hier zal ze hebben zitten kijken naar de tv. Mm -hmm. Zeg daar is het uh... binnenplaatsje. Stond die deur open toen jullie kwamen? Ja. Het ziet er inderdaad naar uit dat hij daar over de schutting vandoor is gegaan. Nou, dat is de veiligste weg aan weg te komen. Hier achter op de loskade is het redelijk donker, s'avonds. Ja, als je tenminste de situatie kent. Maar hoe kon hij nou weten dat Honey alleen was? Dat ze niet met een stel mensen hadden klaar voor jassen of zo. Ja, de schuifdeur stond open en uh, dan zie je vanuit de winkel een groot stuk van de kamer. In elk geval de televisie. Nee. Maar niet de tafel. Nee, nee, niet de tafel. Nee. Wil je nog naar de buren? Ik vertel eerst maar eens wat jij ervan weet. Ik neem aan dat je direct een beetje hebt rondgevraagd? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, zo fris van de lever zeggen mensen wel eens meer dan ze eigenlijk kwijt willen nu, hè? Daarom, ik vind het altijd vervelend om niet van het begin af bij te zijn... Maakt me altijd een beetje onzeker. Ja. Nou, ze stond uh, in de buurt bekend als een bemoeial. Er zat overal kritiek op. Die jonge mensen uit de frietzaak, twee winkels verderop, zeiden dat ze zo klaar had over de stank. He? Maar aan de andere kant was ze altijd bereid om op hun kinderen te passen als ze een keer weg moesten. Mensen geven heel veel kinderen te. Ja, nou, nou luister je nou voor? Ja, ja, ga maar door, ik luister. Ik probeer me intussen wat in het wereldje van mevrouw Blijleven in te leven. Ze heeft vandaag geen eer aan gedaan. Nou ja, ik zei dat ze veel van kinderen scheen te houden. Ze kwam er tenminste goed mee overweg. Beter dan met volwassenen. Enige mens in de buurt waar ze wel eens mee omging... ...was die vrouw uit de postzegelzaak aan de overkant. Mevrouw Valster? Ja. Die op zaterdagavond nog bij de Juist, mee. ja, die. Wat kwam ze eigenlijk doen? Vragen of ze kwam kaarten. Hmm. Had ze het maar gedaan. Hm? Ze wilde liever tv kijken. Had ze gezegd. Hm. Was de winkel al dicht toen die mevrouw Valster hier kwam? Nee, nee. Die was nog open. Zegt ze. En uh, Hannie... Uh, Nogal blij leven, Heeft Daar mocht niet direct achter de besloten toen ze wegging. Voor zijn weg. Ze weet tenminste. Hoe lang is ze gebleven? Nou, wat, uh, klein kwartiertje. Hm. Dacht ze... Er kunnen na haar dus nog klanten binnengekomen zijn. Dat is best mogelijk, maar uh, we hebben er toch nog niet één gevonden. Ja, mensen staan in de regel niet te trappelen om zich te komen melden als verdachte. Nee, dat is waar. Wel gaan verder. Veel meer is er niet. Daar aan de overkant, boven die kapsalon, wonen okay. er mensen? Ja, dat is de eigen de rest van de zaak. Er woont ook nog een man van een jaar of 25 die uh, doet dan de boekhouding... Voordig, begrijp je wel. Maar uh, of je er ook nog uh, andere diensten bewijst, dat weet ik niet. Mijn vrouw komt daar altijd, vertelde ze. Er schijnt ook nog een kind te zijn. Ja, jongetje van die 10, die heb ik niet gezien. Uit een eerder huwelijk? Nou, ze is nooit getrouwd geweest, maar uh, ze is beslist niet de type van een in de steek gelaten moeder. Ze staat op paddertje, hoor. Ze kan hier recht naar binnen kijken. Ja, ja maar niet als de luciflexdichters. En die was dicht zat eraf. Wie zit er naast die kapper? Uh, boutique 71, dat was vroeger een kroeg. Het is nou een soort derde wereldwinkel. Ze hebben een eigen werkplaatsje, dat stinkt er een uur in de wind naar de wierook. Alleen maar naar de wierook? <laughs> ja, Narcotic heeft er eens een keer een inval gedaan. Omdat ze dachten dat die vent die het zaken er een dealer was. Hè? Ah, een stikje gevonden. Getipt. Anoniem, ja. Waarschijnlijk iemand die de pest in had over die tent. Er loopt nogal wat van dat, van dat punkspul in en uit. Mm. Kende ze het slachtoffer? Ze had een sigaretten bij haar. Heeft ze ook geklaagd? Had ik heb geen idee. Dacht je dat dat een motief zou kunnen zijn? Ach, Misschien heeft ze een keer te veel de neus ergens in gestoken. Ja, en misschien wist ze daarom wel iets voor iemand. Zou ze geprobeerd hebben wat bij te verdienen met die wetenschap? Afpersing? Je weet toch nooit waar toe ongetrouwde vrouwen. Oudere vrouwen dan speciaal in staat zijn. Nou, nou, nou je weet nooit waar mensen toe in staat zijn. Ja. Mogelijk maar uh, het resultaat... Is hier in nou elk geval wat krijt getekend op de grond. Ja. Zeg, ik kijk nog even boven en dan wil ik die... Uh, ...dat Maison Thérèse wel eens even zien. Gaat u zitten, heren? Neem ons niet kwalijk dat we u nog eens komen. Lastig, vallen mevrouw. Oh, dat is uw werk niet vaak. Mag ik even voorstellen? Uh, Pietersen, met twee essen. Anton is mijn medewerker. U werkt allebei beneden in de zaak? Uh, nee, eigenlijk geen van beiden. Ik hou toezicht op de kapsters en Anton doet de administratie op kantoor. We werken zelf niet mee. Therese wil me niet beneden tussen de dames hebben. Ik kan me voorstellen. Uh, uh. Um, Anton, wil je even koffie maken? Uh, ja. En doe even de televisie uit, wil je? Ja, ik ben bang dat we u niet veel wijzer kunnen maken. We hebben alles al verteld wat we weten. Bent u zaterdagavond thuis geweest? Um, ja. Alleen Anton is in het begin van de avond even weg geweest. Hoe laat? Weet u dat ook? Uh, ja, hij is... Wat hebt u daar nou? He? Wat? Wij... Die stripboekjes. Daan durven? Oh, ja. Jeugdsentiment, zegt mijn collega. Hmm. Ik verslond ze vroeger. Ik moet er nog een hele stapel van hebben. Een gek Pietje vindt er niks aan. Pietje? Mijn zoon. Hij is tien, maar hij leest hele andere. Mam, ligt me dik naar Amsterdam. Dat is zeker. Zijn vader zegt dat ik ook Maar Pietje, alsjeblieft. Oh. Dit is mijn zoon, Piet. Oh, jongen, jongen. Nou, zou je niet eens een behoorlijk goede dag zeggen? Wij kennen elkaar al, geloof ik, hè? Giet nou zijn hand. Oh, jesus, nee, doe maar niet. Hoe kom je aan die smerige handen? Heb je ingezeten? Kijk nou eens al die krassen. Wat heb je nou gedaan? Ben je door een kat gekrapt of zoiets? Dat was al. Mag ik, mam? Als je eerst je handen was en iets behoorlijks aantrekt voordat je met de ouders van Dirk meegaat. Hoi, hoi, hoi. Pietje, hoi. en denk eraan dat je... En sla die... <lacht> nou ja, oh, die kinderen tegenwoordig. Piet, zeker, hè? Hoe raad je het? Alsjeblieft, de koffie. Ja, fijn. Oh, lekker. Dank u wel. Alsjeblieft. Ik vroeg dus, hoe lang bent u zaterdagavond weg geweest. Hoe laat bent u weggegaan en hoe laat bent u weer thuisgekomen? Wie, ik? Ja, u. U zei dat u Pietje kende. Wie, ik? Ja, u. Ja, <laughs> ik kan u die Daan Durfboeken maar beter teruggeven, denk ik. Hij heeft ze me op straat verkocht. Koninginnedag, hè, vrijmarkt. Wel allemachtig. Pietje, Ach, laat toch. Hij zal weg trouwens. Ik zal hem. Tien voor half tien. Wat? Tien voor half tien? Nou, dat Anton thuis kwam of niet? Je zegt het maar hoor. Oh, ja, want vlak daarna kwamen Frans Valster en Lisa. De jongen die later het lijk gevonden heeft. En zijn vriendin, ja. Ik ken hem al jaren. Ze kwamen zaterdagavond vragen of we zin hadden om te britsen. En dat hebt u gedaan? Ja. We britsen een paar keer in de maand, maar we hebben geen vaste avond. Doet u dat hier in de kamer? In de achterkamer, daar aan tafel. Tegen half elf zat u dus te bridgen? Jazeker. We zijn tot bij half één doorgegaan. Frans en Lisa hadden de kaart, maar Therese heeft er voor ons uitgehaald wat erin zat. U Brits goed? Mm. Ze speelt verreweg het best van ons vieren. Alleen heeft ze mij geen al te beste partner. Ik durf niet te bieden. En als ik moet spelen gaan we meestal down. Rookt u? Zo, zo, zo. Uh, ja, graag. Nee, dan. Bristol Player, is dat een nieuw merk? Ja. Van me voorbij even? Ja. U kent haar dus? We haalden sigaretten bij haar. Verder hadden we geen contact. Ze is geen klant van Maison Therese. <laughs> Daar is niks om te lachen. Het was een zielig, grauw mens. En eenzaam ook. Nou weet ik best dat, dat mensen dat meestal aan zichzelf te wijten hebben. Maar ik Wanneer vind... Wanneer bent u voor het laatst bij haar in de winkel geweest? Jij bent het laatst geweest, Anton? Ja, zaterdagavond. Hoe laat? Om vijf over zeven. Je houdt het wel in de gaten, hè? Waren er op dat moment nog meer klanten in de winkel? Ja. Meisje van een jaar of achttien en een man. Hoorden die bij elkaar? Of dood? Zou u ze herkennen? Beslist niet. Hoe lang bent u in de winkel geweest? Lang genoeg om sigaretten te kopen. In elk geval niet tot het moment waarop ze is doodgeschoten. Als u me nu wilt excuseren... Waar ga je naartoe? Naar beneden. Ik moet volgende week de belasting in orde hebben, weet je nog wel. Als je me nodig hebt, ik zit op kantoor. Moet dat nou vandaag? <tus> <tus> hebt u later op de avond nog mensen bij juffrouw Blijleven naar binnen zien gaan? Nee, ik sta daar nooit voor het raam te kijken. Heeft juffrouw Blijleven altijd alleen gewoond? Ze heeft een paar jaar een soort vriendin bij zich gehad. Aardige vrouw, mooi haar. Maar uh, die is plotseling vertrokken. Mevrouw van Putten heette ze, nou weet ik het weer. Ze woont nu in de Kennedylaan, geloof ik. Waarom is ze weggegaan? Ach, het schijnt dat ze ruzie gehad hebben. Maar verder weet ik er niks van. We denkt dat er in een zaak als de Uber toch heel wat wordt afgeklepst? Uh -huh. In een zaak als de mijne moet je oppassen voor praatjes. Ik heb mijn personeel verboden over andere mensen te spreken. En ik zorg dat ze zich daaraan houden. Mijn clientele komt trouwens niet uit deze buurt. Maar uit het Bungalow Park en de Villawijk. Ze interesseren zich niet voor de bezonjes van een juffrouw in een sigarenwinkel. Is het u niet opgevallen dat er het hele weekend licht bleef branden in de winkel? Waarom? Er brandt altijd licht van de sigarettenreclames. Dan let je op de duur niet meer op. Trouwens, er is hier zondags nooit iets te doen op straat. En ik kijk nooit uit het raam, dat heb ik u al gezegd. Oh ja? Had u zaterdagavond de ramen dicht? Tuurlijk. Het was koud buiten. We hebben geen schot gehoord als u dat bedoelt. En natuurlijk... Oh. Mag ik even? Natuurlijk. Ja, het gaat. Ga met zoon Therese? Uh, ja, mevrouw. Uh, mag ik van hebben hoofdinspecteur Jager, die is bij u? Ja, ogenblikje. Ja, dank u. Meneer Jager, voor u. Ja. Met Jager? Ja, uh, herstel hier. Zeg, ik geloof dat we een stapje verder zijn gekomen. Als het je interesseert, kom dan meteen. Uh, kun je me nu niet zeggen nee, wat er dan... Nee, nee, uh... je moet het zien. Kom hier naartoe. Tot zo dan. Oké. Okay. De ziek, ga mee. Ja. U hebt geluisterd naar het eerste deel van Achter het Net gevist, een hoorspel in vier delen, geschreven door Jackie Laurens Koop. Bewerking Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Erik Jager, Paul van der Lek. Thea Jager, Els Buitendijk. Fons de Griep, Jan Borkus. Ben Herstal, Hans Vierman. Therese de Jacht, Brunny Henke. Anton Pieterse, Michiel Kerbos. En Pietje Vincent Westbroek. Technische realisatie: Leon Dubois en Ad van der Ven. Regie: Hiro Muller.